Ik nu over zee, zo verliefd mmm. Over zee, over zee. Morgen is morgen is ook maar een dag. Het voelde zo eenzaam zonder jou lief jou, lief lang op je wacht Het was een vraag over de liefde Het was een eenzaam woord van God Het komt op en het gaat ook weer onder Rara, wat is het? Mijn God praat altijd in gaatsels Overzien, Overzin Every